Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben felle kritiek geleverd op de Syrische regering... die gebruikt volgens het Witte Huis buitensporig veel geweld tegen betogers. De VS steunt Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland... die aansturen op een veroordeling van Syrië door de VN-veiligheidsraad. In het noordwesten van Syrië zijn gisteren weer enkele tientallen doden gevallen... bij botsingen tussen het leger en betogers. FNV-voorzitter Jongerius heeft opnieuw uitgehaald naar de bezuinigingsplannen van het kabinet. Die treffen de meest kwetsbare mensen, zei ze in met het oog op morgen. Jongerius noemde specifiek de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen en de wajong -regeling. Het lijkt erop dat het kabinet erop gokt dat deze mensen de allerlaatste zijn die gaan piepen, zei de FNV-voorzitter. IJsland moet binnen drie maanden miljarden overmaken aan Nederland en Groot-Brittannië. Dat heeft de Europese vrijhandelsassociatie EFTA bepaald. IJsland is daar lid van. Toen de IJslandse bank IC failliet ging, kregen Nederlandse en Britse spaarders schadevergoeding van hun eigen overheid. De IJslandse regering wil dat geld wel terugbetalen, maar de bevolking hield dat tot nu toe in referenda tegen. Opnieuw is de ehec bacterie in Nederland aangetroffen op rode bietenspruiten. Bij welk bedrijf is nog niet bekendgemaakt. Het gaat opnieuw om een ongevaarlijke variant. Woensdag werd de bacterie al gevonden bij een teler in Kerkdriel. De agressieve variant heeft nu 31 levens gekost. Bijna allemaal in Duitsland. Veel mensen zijn ziek geworden door tauge van een teler in Neder-Zaksen. Zangeres Rochelle heeft de RTL-talentenjacht X-Factor gewonnen. Ze kregen in de finale 73% van de stemmen... en liet daarmee de zanggroep Atlantis ver achter zich. De 19-jarige Brabantse won daarmee een platencontract en een auto. Het was het vierde seizoen van de X-Factor. De uitzendingen trokken ongeveer anderhalf miljoen kijkers. Het weer, vanochtend eerst wat zon, maar daarna vanuit het westen buien. Het wordt ongeveer 17 graden. Morgen meer zon en 20 graden. Tweede Pinksterdag is weer regenachtig. Dit was het NOS Journaal.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 De Neerstichting zet alles op alles voor een draagbare kunstnier. Deze geeft nierprocenten meer energie en meer vrijheid. Steun de Neerstichting en draag bij aan de draagbare kunstnier. Ga naar neerstichting.nl. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Nachtvluchten van zaterdag 11 juni 2011. Hierbij omroep Max op Radio 1. Het laatste uur van onze uitzending draagt het motto Nachtvluchten Classico. Vier virtuoze zaterdagen met klassiek gevulde harten en zielen. Een inspirerende reis met muzikale talenten langs de toppen van ambachtelijkheid en de sprankeling van bevlogenheid. Een zoektocht naar de smaak van triomf en de loutering van het falen. Kracht en kwetsbaarheid, gevoel en verstand... strakke plannen en wilde dromen. Het kleurenpalet van de creatieve muziekminnende geest. De tweede noot in dit kwartet wordt gespeeld door vioolbouwer Mathieu Besseling. Mathieu Besseling kwam op 6 december 1951 ter wereld in Amsterdam. Als zesjarige begon hij met vioolspelen. Op twaalfjarige leeftijd bouwde hij zijn eerste viool. Onze gast studeerde medicijnen en volgde ook een studie aan het conservatorium. Tijdens zijn koosschappen kreeg hij, zo, kreeg hij zoveel opdrachten... dat hij in 1978 besloot om van vioolbouwen zijn beroep te maken. Het nachtvluchtenteam heeft al zijn snaren gespannen. Welkom, Mathieu Besseling. Dank je wel. Ja, het is uh, nou net zes uur geweest. Uh, vroeg of uh, hoe laat begint vioolbouwen normaal gesproken? Nou, Ik ben heel gedisciplineerd, dat moet je in mij vaak ook zijn... Want het is natuurlijk een heel arbeidsintensieve bezigheid om violen te maken. Maar dit is eh, zo vroeg zoals ik voor mijn eh, vioolbouw nooit begin. Maar het doet me wel een beetje denken aan de tijd heel lang geleden... toen ik kooschappen deed. Want zoals je al zei, eh, ik, moest dus, eh, ik begon eh, toen ik 18 was met medicijnen studeren... omdat ik voor mijn ouders een degelijk vak moest kiezen. En ze vonden dat vioolbouw niet in die categorie viel... En uh, ik begon dus netjes medicijnen te studeren. En dan kreeg je op een gegeven moment na vijf jaar doctoraal examen en dan kooschappen. En die kooschappen, dat was wel vaak nachtdienst. En dat is uh, dus weer een beetje een herinnering nu daaraan. Ja, ja. Ik was trouwens ook ergens dat je uh, ook wel uh, 's nachts of 's avonds' uh, op, in elk geval op onmogelijke tijden in, uh, in uh, collegezalen even een, een viool probeerde. Ja, het was uh, tijdens de kooschappen zo. Dat, uh, uh, ja, er was s nachts natuurlijk niet altijd wat te doen in het ziekenhuis. Dus je moest daar zijn, maar je had niet zoveel te doen. En dat was in de tijd dat ik uh, ook uh, mijn eindexamen conservatorium altviool moest doen. Altviool was mijn vak, uh, mijn, mijn hoofdinstrument, zeg maar. Dus je studeert op het conservatorium één instrument. Piano is altijd bijvak, Maar altviool studeerde ik en... Uh, ja, daar moesten uren gemaakt worden. En eh, dat ging heel goed samen. Het wonderlijk was trouwens überhaupt wel... dat eh, de combinatie van die twee vakken heel goed samen ging. Want eh, ik begon dus met medicijnen... maar ik speelde eigenlijk altijd al s'avonds eh, avonds... en ook wel tot diep in de nacht eh, strijkkortetten en van alles. Studentenorkesten. En eh, toen na nou, drie jaar medicijnen eh, zat ik op een gegeven moment... Eh, in een kroeg met een vriend van mij die rechter studeerde... en consultorium wilde gaan doen. En toen zei hij, er zijn toelatingsexamens, ga gewoon mee. Er zijn ook voor jou en altviool. En toen hebben we een biertje erop gedronken. Toen zei ik, oké, okay, eh, je weet maar nooit wat er gebeurt. En toen ben ik meegegaan en toen werd ik aangenomen. En toen stond ik op straat, zodat, toen had ik hulp. Nou ben ik ineens... Eh, <laughs> dubbelstudent. Ja, eh, dubbelstudent. <laughs> en dat was eigenlijk een beetje als grap begonnen. Ja. Maar ja... Grap met dubbele bodem. Want er zat natuurlijk wel een enorm fanatisme in de muziek achter. En eh, nou ja, vanaf dat moment deed ik het samen. En eh, bij de medicijnenstudies vonden ze dat heel leuk. En op het consultorium vonden ze het ook heel leuk. En ik kreeg dus allerlei vrijstellingen. Ik hoefde op het consultorium niet naar de theorievakken. En bij medicijnenstudie kreeg ik vaak vrijstelling. Of ik kreeg mondelingen herkantzingen. En ik had dus soms zelfs het gevoel dat het rustiger was... om twee studies ja. te doen dan één... Laten de late studenten vertegenwoordigen het maar niet hoor. Ik denk dat het nu anders is. Het wordt nu minder op prijs gesteld. Het is nu uh, zo dat je, denk ik, uh, ja, monomaner wordt verwacht te studeren in één vak. En uh, in elk geval uh, sneller. Hè? De, de, de... Ook in kortere tijd, ja. ja. Hoewel ik heb het allemaal wel in kortere tijd gedaan. Ik heb het allemaal in de tijd gedaan die ervoor stond. Dus uh, ja, ja. Ja. Daar konden ze geen kritiek op hebben. Maar ik herinner me wel dat we, op een gegeven moment... moest ik bij interne geneeskundekoorschap bij de professor komen. En dat was eh, niet prettig als je bij hem moest komen. En eh, toen vroeg ik wat er, wat er dan was. Toen zei ja, hij, eh, er zijn problemen met uw eh, instelling. En toen zei ik, maar is het werk dan niet goed? Ja, het werk is goed, maar eh, u bent s'avonds om acht uur al vaak weg. En toen dacht ik, nou, als je s morgens om acht uur begint... en s'avonds om acht uur weggaat, dan is het toch niet om te klagen. Maar hij vond dan dat je nog wel wat langer op het ziekenhuis kon blijven. Ja, ja, ja. En dat vond ik toen onzin, maar hij heeft het wel goed aangevoeld. Want ik ben natuurlijk later toch toch veelbouwer geworden. Dus. Ja, ja. En... Ja, laat, laten we eens bij het begin beginnen. Uh, Geboren in Amsterdam, uh, wanneer was het? 6 december? Nee? 6 december. 6 december, ja. De geboortedag ook van uh, Sinterklaas ja. natuurlijk. Ja. Uh, 1951. Uh, um, en jouw vader was ook, die was amateur Ja, mijn vader speelde heel fanatiek uh, viool. Uh, drie keer in de week klonk er s'avonds uh, strijkwartet thuis... En hij eh, was econoom en chemicus. En hij deed onderzoek naar onder andere oude Italiaanse lakken. Lakken van violen. En de lak van een viool is heel belangrijk. Omdat de lak eigenlijk direct op het klankblad ligt. En ja, oude Italiaanse lakken zijn eigenlijk het grote voorbeeld. Oude Italianen zijn überhaupt het grote voorbeeld. Maar de lak is er één onderdeel van. Daar komen we straks nog wel ja, over te spreken. En eh, hij deed dus onderzoek naar Italiaanse lakken. En dat samen onder andere met een Amerikaan, Michelman... die daar ook een boek over heeft geschreven, later, over oude Italiaanse lakken. En die kwam één keer per jaar bij ons. En dan eh, stonden ze samen in een soort laboratoriumpje wat er thuis was... in een witte jassen. En eh, mijn vader die, eh, heeft mij dus wel eh, aangestoken. Eh, want hij bouwde violen. En, en niet zoveel, maar ja, toch wel tamelijk eh, begeestigd. Ja, hij, nee, hij deed dat echt voor de lol. Hij deed het als amateur, ja. ja, ja. ja. En dat klinkt allemaal, hè, met witte jassen, strijdkwartet... Eh, klinkt allemaal niet als een eh, doorsneegezin. Niet de familie doorsnee. Nee, dat was het ook niet, denk ik. Er was, dat, wat was voor er, een gezin? Er was geen televisie. Toen de meeste mensen al televisie hadden, hadden, hadden wij het nog niet. Hm. Pipo nou ja, zo, de Clown en Swiebertje en zo, die zijn volledig aan je voorbij gegaan. Ja, daar mocht je op zaterdagmiddag bij de buren naar kijken. Maar het was inderdaad... Uh, nee, het was niet zo doorsneden. Verder moest de keihard gewerkt worden. Er moest wel gepresteerd worden. Hè. En uh, uh, heb je broers, uh, zussen? Uh... Ik heb één zus... Hmm. En is die ook muzikaal? Uh... Nou, die, die, die, die speelt wel uh, piano en altviool, Maar die is verder, uh, die is een revalidatie -uit. Dus die is eigenlijk, uh, in, in de medicijnen ook. Uh, ja. ja, dat komt er eens een beetje in de, in de, um, in de, in de familie wel een medische traditie. En dat, was ook, dat werd eigenlijk wel met de paplepel ingegoten. Dat je, dat, uh, dat je eigenlijk zoiets moest doen. Want het, was dus, het werd in de familie wel gezien als belangrijk dat je een degelijk vak had om later te kunnen overleven. En ja, ja. Artistieke dingen, die waren er wel, maar dat was allemaal dat ja. was niet. Ja. Uh... En een degelijk vak betekende dus eigenlijk iets in de medicijnen. Een degelijk vak was eigenlijk medicijnen. Ja. ja. ja. En. Uh... Dan, ja, hoe, hoe ging dat dan? Uh, er was geen televisie. Betekende dan dat... Uh, het uh, was er een strijkkwartet. Dat, er kwamen dus echt vier mensen die zaten bij jullie in de woonkamer. Ja, er was boven een kamer. We woonden op het Strasouderskadevlak bij het Rijksmuseum. In zo'n zo ouderwets groot Amsterdams huis. Ja. Er waren heel veel kamers. En een van die kamers, daar werd dan s'avonds... Uh, er kwamen inderdaad... Mijn vader die wilde altijd eerst de viool spelen... En zelfs hij is nu 91 en hij speelt nog steeds. En hij heeft heeft best wel moeite om het kwartet bij elkaar te houden. Want op die leeftijd kun je natuurlijk niet sa samen spelen met mensen van in de twintig. Die willen dat niet meer, mm. want het wordt toch een beetje krakerig allemaal. Dus hij heeft pas geleden nog een advertentietje in Amsterdam bij een... Uh, bij een muziekwinkel opgehangen en tweede violist gezocht. Ja, ja. En is daar maar nog hij opgelegd... wilde wel eerst viol viool blijven spelen. Dat ja. wel. Ja. Maar dat was dus uh, in, in jullie gezin het, het vermaak... Wat, wat bij andere mensen de televisie was? Ja, ja. Maar we gingen ook op vakantie en dat soort dingen. Mm -hmm. Het was verder wel een... Uh... We hadden goede vakanties, maar er moest keihard gewerkt worden voor school. ja. Dus echt de ambitie... Uh... Het was, uh, de ambities lagen hoog, ja. Je moest presteren, achteraf gezien uh, uh, meer dan prettig was, denk ik. Ja? Meer dan prettig? Ja. En ik, ik wil daar nog even over doorgaan... omdat uh, ik zag dat jouw zoon uh, ook viool speelt... en ook speelt op instrumenten die jij hebt gemaakt. Ja, ik heb twee zonen. Uh, de jongste die studeert cello aan het conservatorium nu... En dat is inderdaad... Nee, op cello, hij speelt ook op cello, speel maar, ja, ja. Hij speelt op een cello. Hij speelt de een die ik heb gemaakt, inderdaad. En het grappige is dat, eh, wat, wat Leonard betreft, mijn jongste zoon... Eh, er was bij ons dus een, wel een traditie dat iedereen iets moest spelen. En, en ik ken mijn vrouw van het conservatorium, die, die studeerde piano... En in haar familie, hij moeder was pianist, er zat allemaal muziek. In mijn familie zat ook allemaal muziek. In haar familie meer als vak, in mijn familie meer als, eh, als hobby. Maar er werd in geval aan beide kanten veel muziek gedaan. Maar Leonheid, die wilde niet spelen. We probeerden alles, maar Leonheid wilde geen viool spelen, geen piano spelen. Eh, zusje van eh, mijn vrouw die speelde fluit, ook geprobeerd. Dat wilde die allemaal niet. Dus we zeiden altijd, als we op feestjes waren, dan vroegen ze... wat speelt Leonheid? En dan zeiden we, nou, Leonheid speelt niets. Want we vonden wel dat dat moest kunnen, dat je ook niet speelde. Mm. Totdat ik op een gegeven moment met Leonheid toen hij een jaar of acht was... naar een collega van mij ging in Amsterdam. Iemand die een, een, een vioolwinkel heeft. En er stond een klein cellootje. En Leonheid die zag dat en die zei, nou... kunnen we dat niet even meenemen? En toen zei ik, ja, dat is goed. En vanaf dat moment was het een enorme passie. En is hij dus heel fanatiek uh, ja, ja. cellist geworden. De liefde op het en eerste nu, gezicht. Ja. En dat was ook het enige instrument wat hij wilde doen. Ja. En dat is het dus altijd geweest voor hem. En nu is hij enorm fanatiek. Ja. Wat wonderlijk uh, dat dat dan uh, zo werkt. Ik bedoel, dat, ja. Ja, dat, dat het in een, in een familie, uh, dat, uh, dat daar muzikaal talent zit... Uh, maar hij, had, hij ontdekte het eigenlijk pas... of hij kwam zijn passie pas tegen in die winkel. Ja. ja. En hoe, ja. hoe was dat voor jou zelf? Want jij speelde al uh, op je zesde viool. Ja, ik heb altijd gespeeld, ja. Ja, ja ik moest één jaar piano's spelen. Het was bij ons zo dat je... Je moest dan eigenlijk beginnen met piano... omdat dat goed is voor het harmonisch inzicht... Maar die pianojuf, dat was een heel vervelend mens. Dat tikken op je vinger gaf als je het verkeerd deed. <laughs> en, uh, dat was echt heel uh, ouderwetstreng. Ja, met een uh, stok en... of zo? Of... Nee, gewoon met de blote hand. Hm. Pets op je vinger als het fout ging. Ja. En ze begon te schelden en zo. Dus ik, ik heb het als kind van zes jaar gepresteerd om twee keer weg te lopen. Na de eerste keer moest ik terug. En na de tweede keer hoefde het niet meer van mijn ouders. En toen mocht ik op viool. Ja, ja. En ik ja. had een hele lieve viooljuf. Dus dat was allemaal verder. Dat Heel was uh, beter. Ja, ja. Ja. Um, en In 1978 uh, koos je voor het uh, veelbouwersvak. En, en dus niet voor het uh, uh, bestaan als, als arts. Uh, had je toen al wel als arts gewerkt? Nee. Ik, ik, uh, ik deed de kooschappen in het ziekenhuis. En toen uh, moest ik uh, gelijkertijd zo'n beetje een examen conservatorium doen. En... Ik had toen wat opdrachten om violen te maken... voor eh, collega-studenten van het conservatorium. En toen dacht ik, nou ja, die medicijnenstudie... dat zet ik maar even in de wacht. En nou ja, dat viel me zo ontzettend goed. Ik vond dat zo fantastisch om violen te maken. Dat ik dat eigenlijk... Eh, en natuurlijk daarnaast ook muzicieren. Maar het, het muzicieren en, en als vioolbouwer werken... Dat is voor mij iets eh, wat heel erg bij elkaar ligt. Mm -hmm. Heel goed combineerbaar is. En ik heb toen nog eh, vijf jaar het medisch tijdschrift... het tijdschrift voor geneeskunde wel eh, gelezen. Omdat ik dacht, als het niet lukt, moet ik altijd nog terug kunnen. Mm. En een arts en een auto misschien? Nee, dat heb ik nooit dat gelezen. Niet... Nee. Dat, <laughs> dat is meer was meer voor de je wachtkaart. Zo professioneel was ik in de medicijnen <laughs> net niet, denk ik. Nee, <laughs> um, nee maar het tijdschrift wel... En uh, nou ja, na een jaar of vijf dacht ik, uh, nu kan ik dat abonnement wel opzeggen. Ja. En had je daar niet, hoewel, hoewel je dus koos voor iets uh, wat je altijd al, al eigenlijk had gewild, had je niet ook zoiets van, ja, jammer dat ik dan wel in elk geval al die tijd in die, studio, in die studio, in die studio, in die studie heb gestoken, uh, en dat ik er nu niks meer mee doe? Ja, dat was wel ook een beetje schuldgevoel misschien wel... tegenover mijn, mijn, mijn ouders en de achtergrond. Omdat alles daarop eh, gericht was. en ja. ik, ik ging best wel goed met mijn studie. Dus ik had in die medische studie best wel veel kansen... om een goede carrière te, daarop te bouwen. Maar... Eigenlijk heb ik er nooit spijt van gehad, nee. nee. Het was eigenlijk alleen maar een beetje schuldgevoel... van het is een beetje gij dat als je zo lang medicijnen hebt gestudeerd... dat je daar niks mee gaat doen. Maar nee, ik heb er eigenlijk nooit naar terug verlangd. Eigenlijk eh, zeg ik wel eens... ik houd eigenlijk meer van, van violen dan van zieke mensen. Ja. En eh, ik vind violen zo ontzettend boeiend en intrigerend... En, ik vond dat ziekenhuis eigenlijk, ja, zieke mensen, daar moet je ook voor, uh, voor gemaakt zijn. Ja. Ik vond dat uh, ook, ook wel moeilijk om altijd bezig te zijn met zieke mensen. Ja. Ik houd er vreselijk veel van, van muziek en klanken en violen. En... Maar had je uh, al wel een, een specialisme voor uh, ogen? Ja, een paar hele extreme dingen trouwens: psychiatrie en chirurgie. En chirurgie, dat hing uh, waarschijnlijk samen met het feit dat ik altijd met mijn handen wil werken. Wat ik nu ja. natuurlijk met die violen ook doe. Ja, en psychiatrie, omdat ik het een interessant vak vind. Ja, ja. ja. Misschien dat psychiatrie ook meer de, laten we zeggen, de creatieve of de artistieke ja. kant op ligt. Uh, ja, beheert. dat is waar, ja. Ja. ja. Um. We gaan even naar die uh, jaren 50, uh, geboren in 1951, dus uh, opgegroeid in, uh, in, uh, in het Amsterdam van de jaren 50. Uh, van, uh, we hebben een uh, historisch fragment, we hebben niet een historisch fragment van je geboortedatum, zoals uh, we meestal hebben in het uh, programma. De geboortedatum van de gast daar gaan we opzoeken. Yeah. Uh, in dit geval hebben we iets uh, gevonden wat meer verband houdt met, met jouw uh, uh, vak. Uh, wat we, in de jaren 50 misschien later nog... en trouwens nu zie je ze nog, straatmuzikanten... ook vaak met, met een viool en dan met een hoed of een pet ernaast... of de vioolkist waar je muntjes in kan werpen. We hebben een opname gevonden van 5 augustus 1955. En... Uh, Daarin komt een uh, violist uh, aan het uh, woord die op het damrak uh, met een, uh, een, een poppenspeler uh, staat. En uh, nou ja, laten we, laten we even luisteren. Want uh, daar zit denk ik ook wel die sfeer van de jaren 50 uh, in. Zei, meneer Weinhard, u, zit, u zit al heel wat jaren hier op de brug, hè? Ja meneer, ik zit nu ongeveer 29 jaar hier op de brug. 29 jaar? Ja, zit meneer. u ook wel eens op andere plaatsen? Nou, ik zit één dag in de week zit ik in het Leidse Bosje. Oh, en... Heb ik u ook wel eens gezien? Geloof. Ja, zeker ja. wel meneer. En uh, ik zit zaterdagmiddag zit op de brug van de Keizersgracht in Leidse straat. Hm? Enkel zaterdagsmiddag. En wat deed u nou voordat u ging viool spelen? Nou meneer, ik ben eerst negen jaar bij de marine geweest van uh, 1903 tot 1912. Maar door een tegenkant, ik ben toen met z'n tweeën gedisserteerd in Nederland. Toen zijn we z'n tweeën met een Noordzeilschip naar Canada toe getrokken. Zo, en dat je ik hebt... al heel wat beleefd. Ja, En daar heb ik in die houtzagerijen gewerkt. Maar die maat van mij niet liever varen, dus ik ging met hem mee. Ik wou hem niet in de steek laten. Nee. En toen brak de staking uit in 1911. Toen ging hij mee zonder kruiper op een boot en toen liet hij mij naar mijn lot over. En toen was ik meteen mijn Ja. Ja. En af die tijd heb ik geen kameraad meer genomen. Heb ik maar liever een hond, zit u? Ja ja, ja, ja. Nou, een hond is een goede kameraad. Ja. Hè? Heb u deze hond al lang? Nou, meneer, ik heb hem van vorig jaar 20 oktober. Want die vorige hond is overleden, verleden, zit u? Ja, ja. Ik weet niet of u hem nog gekend hebt. Een ja, dan... bruin hond, Perro. Ja. ja. Zeg, uh, meneer Wijnhoort, gaat u ook wel eens naar andere violisten luisteren, of dat niet? Ja, zeker wel, meneer. Ja? ja? ik heb onderhoord, uh, in die tijd heb ik gehoord Frits Krijsler, hoe die medewin. En nog meer beroemdheden, ziet u, Belgische violisten en zo. Mm -hmm. Ik ben een liefhebber ervan, hè, maar ik heb nooit geen kans gehad, jullie. Nee, nee maar Ik u heb bent... hard het moeten werken. Ja, u bent echt wel een liefhebber van muziek? Ja, dat wel, meneer. Want ik was zeven jaar, toen kon ik al flink fluiten, hè. Maar uh, doordat ik een koude long had, gehad, mocht ik niet meer fluiten. En zodoende heb ik die viool genomen u. Aangezien ik muziek kon lezen, kon ik dat dan zelf opzoeken. Ja, want ik had zeer. geen geld om mijn meester te nemen. He, he, maar ja, ik red me eigenlijk dat tenminste toch nog mee. Ik hoef de meester niet naar Drees toe. Nee, sorry. Ja, dat lijkt je ook aan moeten. <laughs> nou, meneer Wijnhoort, veel succes verder hoor. Nou, heel vriendelijk bedankt me, Ja, de jaren vijftig, Drees kwam er nog even in voor. Ja. Hij heeft geen steun nodig, want hij speelt op straat. Ja, ja, precies. Hetzelfde ja. geldt voor nee. Leonard. mijn zoon eigenlijk. Die speelt nu ook af en toe op straat, want hij is dus student, nog net. ja. En ik onderhoud hem wel hoor, maar af en toe wil hij wat bijverdienen. En dan, gaat, dan komt hij dus, hij komt vaak op mijn atelier even langs. En dan zegt hij, pap ik ga even op straat spelen. En dan verdienen ze met, met, met een paar medestudenten dan toch in een uurtje... gauw iets van 50, 60, 70 euro mee. Ja, ja, ja. Nou, dus het is... komt nog steeds voor. Ja. Het, is niet ja. echt heel oude, het klinkt niet eens zo heel wet eigenlijk. Want nee, die, die nee. steun voor muzici die komt er nu ook weer aan. Dat, ja, uh, ja, nu dat alles wordt wegbezuinigd. Gaat allemaal Het is de de eigenlijk enig. heel actueel wat hij zegt. Alleen ja. het race is vervangen door... Uh, ja, ik weet niet of het Drees vervangen wordt. Misschien wel niet. Misschien, uh, misschien een uh, beetje. Helemaal afgeschaft of zo. Wat mij wel opviel was dat hij uh, uh, dat steeds uh, bij het beantwoorden van elke vraag... Uh, een meneer tegen de verslaggever zei. Ja, dat, uh, dat is ouderwets. <laughs> ja. Ja. Ja. ouderwets ja. Die verslaggever was trouwens uh, Hans Knap en uh, de violist uh, meneer Wijnoord... Um, Nee, er was even een stukje van, die viool, van het vioolspel hoorbaar. Ja. Hoe luister je als vioolbouwer naar het geluid van een viool? Ja, dit klonk best een beetje, om het onheerbiedig te zeggen, een beetje triest. Ik denk dat deze meneer ook niet eh, een goede viool had. Een viool klinkt trouwens buiten op straat ook altijd tamelijk slecht... want een viool heeft eigenlijk een ruimte nodig, een akoestische ruimte... Ja. En het is natuurlijk heel belangrijk in wat voor ruimte je speelt. Het Concertgebouw is bijvoorbeeld een hele bijzondere ruimte. Het Concertgebouw, de grote zaal, is zo bijzonder... dat het eigenlijk alles mooier maakt. Want ik had een, een tijd geleden had ik met het Concertgebouw een, een deal gemaakt... dat als ik klanten kreeg en we wilden een instrument proberen... Dat, we dan, dat ik dan belde naar het concertgebouw. En als de zaal vrij was, dan kon ik hem even gebruiken. En dan moest ik een klein beetje betalen. En dan uh, kon we de violen proberen. Maar dat werkte eigenlijk helemaal niet. Want alle violen klinken daar wel mooi. En nee. Zeker als de zaal leeg is, krijg je ook geen duidelijk beeld... van hoe het nou werkelijk klinkt. Dus uh, dat is, eigenlijk werkte dat niet echt goed. Maar uh, een viool heeft een ruimte nodig. En, uh, dus, wat dat betreft is misschien interessant om te luisteren... naar een klein stukje van een strijkwartet. Uh, ja, lijkt me goed. Uh, wat, ik, wat ik ooit heb gemaakt... in opdracht voor iemand... en uh, waarvan ik een kleine opname heb... in het concertgebouw. Uh, dat is, uh, een strijkwartet bestaat dus uit twee violen. Een altviool en een cello. En een strijkwartet... is een hele bekende formatie. Er zijn heel veel beroemde componisten... die strijkwartetten hebben geschreven. Mozart, Haydn, Schubert... Brahms, nou, bijna alle grote componisten hebben heel veel strijkkwartetten geschreven. En de meeste professionele strijkkwartetten, die spelen op instrumenten die verschillend zijn. De eerste viool heeft een, uh, zeg maar een Stradivarius, de tweede viool die heeft een Franse viool. En iedereen speelt iets anders in het strijkkwartet. En daardoor uh, is het vaak niet één geheel als je een strijkkwartet hoort. Terwijl het mooie is, muzikaal gezien, van een strekwintet-compositie dat het. Uh, een soort optimale balans is tussen alle stemmen. En ik heb dus in opdracht toen dat strijkwartet gebouwd voor iemand. En bij deze opname wordt er eh, door het Corafica Quartet... in het concertgebouw eh, een concert gegeven op dat strijkwartet. En het is dan zo duidelijk daarin... Eh, dat eh, het eigenlijk echt één instrument lijkt. Dat alle stemmen zo ontzettend goed op elkaar aansluiten zoals je het eigenlijk zelden hoort in een strijkkwartet. omdat die zoals, instrumenten uh, dus allemaal van één bouwer zijn en helemaal op elkaar zijn afgestemd. Ja, zoals de componist het waarschijnlijk bedoeld is. Ja. ja, ja. Um, laten Dat daar... is uh, een stukje van Schubert. Uh, Quartet zat. Laten we even kijken of die uh, CD. Klaar staat, ja, die staat klaar. We gaan ja, het even. is een live opname vanuit de zaal, dus het is een hele slechte kwaliteit. Maar desalniettemin is het volgens mij hoorbaar. Ja, daar luisteren we wel even doorheen. Ja. Dit is de cello. Ja. Ja, ja. Je hoorde inderdaad even een paar mensen hoesten, maar... Ja, het is een hele slechte live opname. Wat dat betreft is het een beetje jammer dat ik geen betere opname ervan heb. Maar het was wel een hele bijzondere gelegenheid. Want je hoort dat bijna nooit een het wat op vier precies gelijkgestemde instrumenten wordt ja. gespeeld. En die, die uh, gelijkstemmigheid... Uh... Dat, dat heeft dus te maken met het feit dat, dat jij de bouwer bent van alle vier die instrumenten. Ja, want je hebt als bouwer... Dat wil zeggen, er zijn eigenlijk twee manieren waarop je kunt denken als bouwer. Maar ik heb als bouwer dat ik heel duidelijk een bepaald klankideaal heb. En mensen zeggen ook altijd van mijn instrumenten dat ze allemaal heel herkenbaar zijn... door een bepaald klankideaal. Er zijn ook wel bouwers die vinden dat, eh, dat je iedere keer iets anders moet doen. En die heel verschillende instrumenten bouwen, maar... Je... Ik heb een heel duidelijk klankideaal voor ogen. Ik heb eigenlijk precies voor ogen dat ik weet hoe ik een viool wil hebben... of een altviool of een cello. En zo bouw ik het ook altijd. Met als gevolg dat ook de mensen die mijn instrumenten bespelen... die, ja, die, die zijn het daarmee eens. En er zijn ook mensen die het niet willen, die het er niet mee eens zijn. Maar wat dat betreft zijn er voor mij weinig concessies. Maar betekent dat dan dat een, een viool die jij bouwt in uh, zeggen 1995... hetzelfde klinkt als een viool die je, die je gisteren hebt uh, voltooid... Nou, het grappige is dat ik net inderdaad een klant had gisteren... en dat is een van mijn eerste klanten. Dat is nog een van die mensen met wie ik gelijk op het consultorium studeerde... en voor wie ik toen een viool heb gemaakt. En die kwam gisteren eh, voor onderhoud van zijn viool. En die moest hij even achterlaten. En toen eh, gaf ik hem een, een nieuwe viool om even te lenen voor een paar dagen. En toen zei hij, god, dat heeft nog steeds precies datzelfde... En ik vind dus wel dat ik vooruit ben gegaan. Ik hoop ook dat dat zo is, maar dat moeten andere mensen mij beoordelen. Maar er zit, er zit een uh, rode draad door het geheel, ja. een, een soort klankideaal. En uh, het is zelfs een beetje voor mij zelf soms vreemd... dat ik wel eens iets probeer, iets anders probeer te doen. Maar wat ik ook doe, ik kom altijd op datzelfde klankideaal nee, ja, uit. Uh, ik kan bijna niet anders. Probeer dat klankideaal, probeer eens te omschrijven wat dat is... en, uh, en wat het voor jou is... Kort samengevat is het eigenlijk zo dat muziekinstrumenten altijd moeten refereren... voor mijn gevoel, naar de menselijke stem. De menselijke stem is het voorbeeld van alles. En, en dat geldt niet alleen in muziek, geldt voor architectuur ook bijvoorbeeld. De Griekse tempel is ook eh, gebouwd volgens een verhouding die het menselijk lichaam voorkomt. En als, eh, als wij apen waren, dan hadden we de Griekse tempel anders gemaakt. En zo is het in muziek ook... Eh, wij vinden muziekinstrumenten mooi als ze refereren aan de menselijke stem. En er zijn soms van die hele speciale gelegenheden... dat je instrumenten hoort in combinatie met zang... of met blaasinstrumenten, strijkinstrumenten, met, met blaasinstrumenten... en dat je soms niet eens hoort wat het nou precies is. Omdat het een soort puurheid heeft die... Eh, ja bijna een menselijke stem is, maar het zou ook een hobo kunnen zijn... of een viool kunnen zijn. Het, het is een soort abs absoluutheid, een soort absolute eh, natuurlijke klank. En ik heb ontzettende problemen wat dat betreft... met eh, sommige tendensen die er op het ogenblik zijn... Eh, waarbij de drang is naar steeds meer volume. Heel veel moet tegenwoordig harder. En daarvoor worden kunststofsneider gebruikt en... Eh, ja, de violen worden zelfs tegenwoordig natuurlijk ook soms versterkt... en al dat soort dingen. De onnatuurlijkheid die slaapt er geleidelijk aan steeds meer in. En eh, nou ja, dat, is, dat is mijn doorn in het oog. Ik vind dus de... Ja, de, de zangerigheid, de zangerigheid van, van instrumenten heel erg belangrijk. En dat tref je ook bij de oude Italiaanse violen. Want de oude Italiaanse violen zijn eigenlijk het voorbeeld van alles. Dus Stradivarius als bekende naam. Maar Stradivarius was niet de enige. Er waren in de tijd van Stradivarius heel veel eh, vioolbouwers in Italië. Het was een hele cultuur in Italië. En Stradivarius is zeker niet de enige goede. Stadje Cremona. En de... Cremona, ja. Cremona is eigenlijk de bakermat. En de, de eerste bouw in, in Cremona was Amati. En de, dan kreeg je Andrea en de zoon van Andrea Amati. En dan eh, Nicolo Amati. En dat was de leraar van Stradivarius. En dat is, ja, die instrumenten hebben allemaal een enorme zangerigheid. In tegenstelling tot, want dat las ik ergens, Franse violen bijvoorbeeld. Die, die wel klinken zoals het een viool klinkt, maar niet, niet dat zangerige hebben. Want, nee, dus die hebben nee. niet, wat jou betreft, die referentie aan de menselijke stem. Nee, precies. Dat, dat is ook, eh, het grappige is dat eh, er is, zijn natuurlijk twee dingen bij spelen. Je hebt de viool en je hebt de strijkstok. En strijkstokken zijn ook heel belangrijk. Maar strijkstokken zijn eigenlijk de, de strijkstok is waarmee je het doet. Dus dat is de tool, de... Uh, alle, alle articulaties, alle kleine streekjes, alle virtuose streekjes. Alle, uh, ja, dat doe je allemaal met je strijkstok. En het grappige is dus dat uh, de Fransen... die zijn beroemd geworden om de strijkstok. Er zijn beroemde strijkstokkenmakers. En er zijn tegenwoordig ook strijkstokken... Uh, die, die, uh, die, die, die vreselijk veel geld kosten. Omdat ze gemaakt zijn door uh, beroemde Franse strijkstokkenmakers. Dat was vooral in Frankrijk in de 19e eeuw. Uh, ...toeert bijvoorbeeld, dat was eigenlijk de beroemdste. En de Fransen zijn beroemd om de strijkstokken... ...en de Italianen zijn beroemd om hun violen. En dat is precies zoals het ook is, want Italië is het land van de opera... ...het land van het belcanto... ...en uh, Frankrijk is het land van de precisie de, en de, de strijkstok. Dat moet een soort precisie-instrument zijn... ...waarmee je al die streekjes precies zo kunt doen... ...ja, zoals je het hebben wilt... Ja, ja, ja, Wonderlijk uh, dat dat zo, uh, zo werkt. Ja. En ho hoe komt het dat, dat jij dat klankideaal hebt? Want ik begrijp daaruit dat niet elke vioolbouwer dat met jou deelt. Nee. Um, en het is zelfs op het ogenblik zo uh, dat er. Um, er zijn natuurlijk wel veel muzici die dat ook met me delen. En die vinden dat. Uh, eh, moderne ontwikkeling te ver afgaat van een natuurlijke stem. En die gaan dus eh, terug naar de authentieke uitvoeringspraktijk. Die willen meer gaan spelen zoals het vroeger was. En het is bekend dat eh, Arnon Coeur en, en, en Leonheid, dat waren degenen die eh, barokmuziek, dus de muziek uit de barokperiode, spelen op de manier zoals het vroeger klonk. Maar je hebt nu ook mensen die, die spelen eh, veel latere muziek... Eh, op de manier zoals het vroeger klonk. Want eh, zelfs eh, muziek uit de 20 20e eeuw van Stravinsky en Bartok wordt tegenwoordig eh, anders gespeeld dan het in die tijd klonk. In de tijd van Stravinsky en, en Bartok eh, werden violen nog in het algemeen bespeeld met darmsnaren bijvoorbeeld. En tegenwoordig zijn er maar heel weinig violisten die darmsnaren gebruiken... En het is dus geleidelijk aan steeds meer zo... dat er een soort tweede komt bij muzici. Enerzijds de moderne stroming... waarbij er steeds meer staalsnaren, kunststofsnaren... versterkingselementjes, een hele reutemethode. En aan de andere kant de, de, de meer natuurlijke klank. En dus mensen die teruggaan naar de oude tijd... en dus authentiek willen spelen... En authentiek moet je dan eigenlijk opvatten als authentiek zoals de componist bedoelt. Dat wil zeggen dat je Stravinsky speelt zoals het in de tijd van Stravinsky klonk. En dat je eh, Vivaldi speelt zoals het in de tijd van Vivaldi klonk. Ja, ja. dus dat betekent dat, uh, uh, ja, dat je gebruik maakt van uh, wat er in de tijd waarin de componist leefde aan, aan techniek uh, mogelijk was. Uh. Ja, het is in, in, in, grofweg is het zo dat violen in de eerste periode, dus, dus vanaf ongeveer 1600, en dat was ook het begin van de barokperiode, toen werden violen gebouwd als barokinstrumenten. Dat noemen we zo. En barokinstrumenten worden gekenmerkt door eh, een lage spanning een en darmsnijden. Een darm van uh, schapendarm. Schapendarm, is dat ja. ja. En dat, die, die combinatie van weinig spanning en eh, darm, dat gaf een hele vrije zangerige klank. En Geleidelijk aan in de zeg maar, tweede helft, 18e eeuw, dus de klassieke periode. Eigenlijk, als de, als de muziekontwikkeling juist heel erg in balans is met Mozart en Haydn. dan krijg je wat de instrumentenontwikkeling betreft juist een periode van zoeken. Want dan worden de zalen groter en er ontstaat meer virtuositeit. En ze willen uit die instrumenten meer klank krijgen. En dan worden die instrumenten geleidelijk aan omgebouwd naar meer spanning. En er komt meer druk op te staan. Eh, ze gaan aan de binnenkant eh, noodzakelijkerwijze de verstevigingen groter maken. En geleidelijk aan krijg je dan eh, een soort moderne viool die, die in het eh, begin van de 19e eeuw zo'n beetje gestandardiseerd is. En dat is de viool zoals die heel lang verder is meegegaan. En eh, die periode waarin die barokviolen worden omgebouwd naar. Uh, de meer moderne viool, dat noemen we altijd, hebben we altijd de transitieperiode genoemd, dus de overgangsperiode. En naar mijn mening is het nu tijd om te spreken over de tweede transitieperiode. De tweede overgangsperiode, en dat is eigenlijk begonnen vanaf ongeveer 1970. Want in die periode kreeg je een heel groot aantal omwentelingen. Je kreeg dat de darmsnijden werden vervangen door staalsnijden. Uh, je kreeg de overgang van analoge naar digitale uh, uh, opname, geluidstechniek. Uh, de overgang van uh, platen naar cd's. Maar ook uh, de drang naar perfectie in muziek... die op een bepaalde manier uh, killing is voor de spontane muziekbeoefening. Je kreeg concoursen. Uh, concoursen bepalen hoe er gespeeld moet worden. Dus de uitvoeringspraktijk wordt vastgezet... Ook door de enorme hoeveelheid uh, uh, opnames die er in de handel zijn. Uh, waardoor door het publiek als het ware maar één opname wil horen. Dus er is een enorme standaardisering. En die combinatie van al die dingen... Uh, groter worden de uh, volumes. Steeds meer uh, lawaai. Uh, blaasinstrumenten, ook in het concertgebouw bijvoorbeeld... die zijn nu veel harder dan... Uh, ja, toen ik nog op het consortium zat, toen ik op het zat, toen waren er nog hele andere blaasinstrumenten. En die blaasinstrumenten zitten allemaal achter de strijkers. Dus die strijkers die krijgen steeds meer lawaai in hun oren. Waardoor ze ook weer hardere violen moeten hebben. Hmm. Met als gevolg uiteindelijk ook dat er uh, heel veel muzici die, uh, zijn die boven hun 40ste een gehoorstoornis hebben. Ja. En dat hele beeld wat ik nu schets dat is eigenlijk uh, voor, mij, voor mijn gevoel de reden om nu te spreken... van een soort tweede transitieperiode, een tweede overgangsperiode... naar een moderne tijd. En uh, daar heb ik moeite mee. Ja. Dus ik heb eigenlijk een uh, klankideaal wat past in de tijd... Uh, van uh, ja, het concertgebouw onder uh, Mengelberg en uh, de grote dirigenten. Ja. Het... Het, het wonderlijk is dat uh, als, je, als je teruggaat naar de Belcanto-tijd, dat uh, uh, muziek en, uh, en, en opera, hè, wat daar dan in die tijd uh, voor doorging, dat dat een soort volksvermaak was. En waar ook gewoon iedereen uh, bij stond te uh, kletsen en brood te eten en zo. Ja. Ja. En toen waren de instrumenten dus zachter dan ze tegenwoordig zijn, waarin iedereen. Uh, ja, met, met ontzag uh, en eerbied naar een orkest uh, zitten kijken. Dat, raar. Ja, dat, dat, dat, is, dat is raar. Dat is ook inderdaad raar. Ik heb zelf, als ik in het concertgebouw orkest, in het concertgebouw luister, in het concertgebouw orkest, dat ik, dat ik soms zelfs eh, mijn oren dicht doe. Watjes, eh, zak, zakdoekje in mijn oren pop, omdat ik bang ben dat mijn oren beschadigen. Dat ja, zijn mijn ja, oren ja. natuurlijk heel erg belangrijk voor mij als vioolbouwer. Ja, ja. Want ik ben altijd aan het kloppen en het luisteren aan hout En ik moet hele goede oren hebben. Dus ik ben erg voorzichtig met mijn oren. Ja. Maar als het concertgebouw... En het concertgebouw is echt een heel erg goed orkest. Maar desalniettemin niet te min. Is het vaak voor mijn gevoel te hard. Zo hard dat ik mijn oren dicht doe. En ik vraag me dan ook altijd af... Ja, waarom? waarom is het nodig? Want het is helemaal niet nodig. Ja. Die vraag uh, kunnen we niet uh, beantwoorden, denk nee. ik. Want, of althans, er zullen waarschijnlijk een heleboel antwoorden uh, denkbaar zijn. We zouden uh, even kunnen luisteren ja, misschien dat naar die Pachelbel-opname. Uh, uh, ja, ja. Want er is dus een, uh, een, een opname van de bekende kanon van Pachelbel. Uh, en uh, dit is uh, gespeeld door een ensemble... Uh, wat op barokinstrumenten speelt die ik heb gebouwd voor hun. Harmonie Universel. Dat is een uh, groep in Keulen. En... Uh, zij spelen pachelbel, kanon uh, op barokinstrumenten. Daar gaan we even naar luisteren. Mooi stukje muziek. Zo voor ja. de Pinkste Zaterdag. Voor de ja. vroege ochtend. Uh, Nachtvluchten Classico. Dat is ons uh, maandthema. En ik uh, spreek met Mathieu Bessling. En hij is uh, violbouwer. Uh, dus dit zijn... Uh, ook vier Wat instrumenten die... Uh, was het een kwartet? Nee, dit is niet een kwartet. Nee. Het is een ensemble moet je dit noemen. Het zijn meer instrumenten. Ja, ja. Ja. Die jij ook allemaal gebouwd ja. hebt. Ja. De meeste, ja. ja. ja. Dus dat, dat geeft ook... Uh, het is ja. mijn klank. Ja. Maar dan als barok instrument. Het zijn dus uh, authentieke instrumenten. Deze instrumenten de zijn dus gebouwd... op de manier zoals het in de tijd van Pachelbel... dus dat is de periode van Bach... zoals instrumenten toen klonken. En het rare is dat mensen natuurlijk vaak helemaal niet weten... dat uh, dat zijn ook allemaal in die stijl gemaakt. Maar... Als je een stradivarius nu zou gebruiken. zoals die oorspronkelijk gebouwd is. dan zou je er absoluut niet in het concertgebouw. een zaal mee kunnen vullen. En al die Stratteferriërs. die zijn dus in de 19e eeuw omgebouwd. van barok naar modern. wat wil zeggen dat ze meer spanning kregen. Ja. Een grotere basbalk. Nou ja, allemaal technische ingrepen. waardoor ze uiteindelijk. groter van toon zijn geworden. Het, het wonderlijke is dat het. Het is dus. Uh, je, je maakt een instrument dat een bepaalde uh, klank uh, heeft. Uh, of niet een bepaalde, maar in jouw geval een klankideaal. ideaal vertegenwoordigt, ja. En uh, die daarmee ook uh, ja, muziek die door de eeuwen heen is uh, geschreven kan uh, vertolken. Uh, maar het, het bouwen zelf, dat, dat is natuurlijk een heel technisch knutselachtig... Ja. als ik het zo mag ja. uitdrukken, iets... Ja. Een vak wat natuurlijk doet dat het een meer dan 400 jaar oude traditie is... ook eh, heel erg eh, uitgekristalliseerd is. Er zijn ontzettend veel violen. Het bijzondere is dat het nog steeds mogelijk is om eh, op een instrument te spelen... als het tenminste een beetje een goede tijd is doorgekomen van 400 jaar geleden. En instrumenten gaan dus heel lang mee. En er is een enorme evolutie geweest in stijlen. In Engeland, Frankrijk, Italië... In wezen had Italië de belangrijke invloed... maar die is uitgestroomd over alle landen van Europa, zeg maar. En ieder land deed er iets anders mee, interpreteerde het anders. Maar ja, er zijn dus heel veel stijlen... en daar moet je je weg in vinden als vioolbouwer tegenwoordig. En ja, het is uiteindelijk eh, houtbewerking. En inderdaad nee. eh, eh, schaven... Eh, eh, kloppen, kloppen ja. en dan weer een beetje wegnemen... en dan weer een beetje eh, luisteren, et cetera, et cetera. Wat, wat voor mij heel belangrijk bij het vak is... dat is dat ik eh, zelf ook muzikus ben... en dat er dus een terugkoppeling is. dat eh, In wezen gaat die terugkoppeling helemaal terug... naar het eerste instrument wat ik bouwde... toen ik twaalf jaar was, want... Als je het eerste instrument bouwt, dan weet je helemaal niet wat er gebeurt. Nee. Het is een verrassing wat eruit komt. Had je en... toen al wel een, een, een, een klankideaal? Ja, maar je als een kind van twaalf jaar dat heeft. Dus daar moet je niet te veel uh, bij denken. En geleidelijk aan krijg je natuurlijk dat als je meer instrumenten gaat bouwen, dan krijg je steeds meer dat je denkt, hoe komt het nou dat, dat die e te scherp is of dat die G niet zo nooi genoeg is? Of... En... Je gaat steeds meer uh, terugkoppelen. En die, die empirische ervaring, die is eigenlijk heel belangrijk. En het is ook zo dat alle bekende bouwers uit de oude tijd... hebben ook heel veel gemaakt. En heel veel maken is, is, is cruciaal, denk ik, om goede instrumenten te kunnen ja. maken. Ik las dat er van uh, Stradivarius uh, nog zo'n 650 instrumenten bestaan. Ja. Ja. Uh, jij bouwt er 12 per jaar. Of althans één per maand. Ongeveer, ja. Ik heb uh, tot nu toe ongeveer 350 instrumenten gebouwd. Dus die, die, en Stradivarius heeft in zijn leven uh, ongeveer 1100 gemaakt. Daarvan is dus ongeveer de helft over, iets meer. Uh, dat haal ik niet helemaal, maar dat, uh, dat komt ook omdat uh, Stradivarius een werkplaats had is had Met, een werkplaats waar hij zelfs ook harpen weer had gemaakt. En hij maakte zelfs ook strijkstokken, maar ook vioolkisten. Ja, ja. Hij maakte niet alleen de, de viool, maar ook de kist eromheen. Het was dus een meer wat dat betreft. Uh, ja, maar dan moet ik dus uitbreiden, moet ik personeel nemen. Dat ja. zou ik heel vervelend vinden. Daar ben ik <lacht> geen type voor. Nee. <lacht> um. We hadden het al even over, over versterkte uh, violen. We hebben een uh, vraag van een luisteraar, uh, Gert Bouwland. Die, uh, die vraagt, uh, hoe, hoe sta jij ten opzichte van de ontwikkeling van elektrische uh, viool... en uh, elektronische modellen? Uh, we hebben het al een beetje kunnen proeven hoe je daar tegenover ja. staat. Maar ja. uh, laat ik de vraag een beetje ombouwen. En, uh, uh, is, is het gebruik van hout essentieel of zou je dezelfde... Klank bijvoorbeeld met een kunststofviool die dan misschien elektrisch versterkt... en dan nog digitaal wat uh, uh, gepitcht of weet ik hoe dat heet. Uh, uh, dat zou misschien ook kunnen. Nee, je kunt nooit uh, de complexiteit van hout uh, nabootsen in een artificieel product. Er worden tegenwoordig ook carb carbonfiber gemaakt en uh, carbonfiber ook. Maar hout is een hele, hele, heeft een hele complexe structuur. Iedere nerf is al anders. En, um, de, het heeft een soort chaosstructuur. Dat er, doordat er zoveel in gebeurt... dat je dat nooit in een kunststofproduct kunt krijgen. Je kunt natuurlijk wel violen uh, van hout maken... en vervolgens elektrisch versterken. Ja. Uh, ook ook uh, van massief hout zonder klankkast. Uh, alles gebeurt. Maar... Je, ja, ik, ik, ik, ik, ik heb daar niets mee. Ik, nee. ik, ik bouw akoestische violen op de ouderwetse manier. Dus ik, ik, ik zie wel dat het een ontwikkeling is die in deze tijd hoort. Maar ik zie het dus echt als iets wat... Eh, onder het hoofdstukje bij mij de tweede transitieperiode hoort. Waarbij de eh, violen en de hele muziek ook een bepaalde richting ingaan... die meer modern is. Waarbij al die elektronica eh, hoort... En ik, ik geloof ook zeker dat, eh, dat er van allerlei dingen gebeuren die spannend zijn. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat er moderne componisten zijn... die weer schrijven voor al die dingen. Maar het is niet mijn interesse. Nee. Ik heb er ook geen, eh, geen negatief weide oordeel over... behalve eh, als het eh, te luid is. Want ik denk dat als eh, klanken te luid zijn dan is het slecht voor je oren. En het kan niet de bedoeling zijn om, om, om je zintuigen kapot te maken. Nee. Maar... En dat heeft natuurlijk ook te maken met die referentie aan de menselijke stem... die ook ja. zijn beperkingen heeft ja. in, uh, in volume. Ja. Ja. Maar verder is het een kwestie van smaak. Er zijn heel veel smaken. En ik houd van uh, de ouderwetse vioolklank van Heifetz en uh, al, ja. al die oude spelers. En... en als we het dan over hout hebben, hebben we het dan over perenhout? Uh... Nou, inderdaad, perenhout gebruik ik voor achterbladen van altviolen... Maar dat is best wel bijzonder, want dat, eh, in het algemeen is het zo... dat eh, de achterbladen van s doeren zijn. Dat is eigenlijk het klassieke hout van een achterblad... van een viool, autviool en cello. En het bovenblad dat is van eh, sparrenhout, een soort sparrenhout. En het bovenblad is eigenlijk het klankblad. Het bovenblad is van hetzelfde hout... dus eh, het zangblad van een vleugel of een piano. En eh, het bovenblad van een gitaar... En dat is eigenlijk het enige hout wat je dun kunt maken... en wat dan op een gegeven moment werkt als een akoestische membraan. Dus dat genereert de klank eigenlijk. Ja, ja. En dan is er de lak uh, waar we het eerder over hadden... heeft die ja. ook nog invloed op, uh, op de klank? Ja, het komt er dus op neer dat die, dat, dat die bladen die worden uh, op een bepaalde dikte gemaakt... waardoor ze optimaal kunnen trillen. En uh, dat hoor je door er tegenaan te kloppen als je het bouwt. En ook, je kunt het ook voelen aan de elasticiteit. En dat is allemaal een heel minuscuul werkje. En dan vervolgens ga je die viool lakken. En het is natuurlijk logisch dat als je dat allemaal afstemt en, en klopt... en als je er dan een lak op doet, ja, dan, dan wordt alles geruineerd. Dus die ja. lak, eigenlijk komt het erop neer dat alles wat je in dat hout stopt... de klankkleur beïnvloedt. En daarmee is ook tegelijkertijd verkleind dat bijvoorbeeld Stradiferius in de 19e eeuw overal gekopieerd is. In Engeland, Frankrijk, Duitsland. Maar Stradiferius-kopieën klinken in Duitsland heel anders dan in Frankrijk... en weer heel anders dan in Engeland. En dat komt eigenlijk vooral door de lak. En wat onder de lak zit, dat heet de impregnering. Want er zijn zowel in Duitsland als in Frankrijk en Engeland... hele goede bouwers geweest die heel goed de Stradiferius konden namaken... Ja. Het uh, moet alweer gaan afronden. Het is uh, vier minuten voor zeven. Ja. Uh, zou het mogelijk zijn dat er over, uh, laten we zeggen, 400 jaar uh, nog violen worden verhandeld? Het zou best kunnen. Ja. Ja, <laughs> dat, dat weten we niet. Maar... maar misschien vinden we het antwoord in het uh, doosje vol geluk. Uh, uh, onze gasten die, uh, leggen we altijd dit doosje voor. Niet gemaakt van esdoornhout of van uh, perenhout, maar gewoon van. Uh, vrij uh, handgeschept karton, dat zeg ik altijd. Pincetten bij, er zitten kokertjes in. Het uh, is de bedoeling dat jij een uh, kokertje daar uittrekt. Het ziet dan... er heel bijzonder uit. Het is ja, een soort honingraadstructuur. Ja, dat is een kwestie van en oprollen. Ik moet er eentje uithalen. En dan uh, ga ik vast uh, vertellen... En daar staat op wat? Die ga je straks dan uh, ga je voorlezen wat erop staat. Okay. En dan zetten we dat ook nog op, uh, op onze ja. Twitter-account uh, en zo. Dan uh, ga ik vast uh, de luisteraars uh, vertellen wat, uh, allemaal, uh, wat ze allemaal gehoord hebben. Het uh, gesprek ging uh, met uh, vioolbouwer Mathieu Besseling... natuurlijk over het bouwen van violen en over de ontwikkelingen daarin. Uh, dit was de tweede aflevering van Nachtvluchten Classico. Volgende week ontvangt collega Nora Romanesco... de pianiste en muziektherapeute Katinka Poismans. Vragen en opmerkingen kunt u kwijt via www.nachtvluchten.fm. De techniek was in handen van Gert van Dam, redactie en regie Barbara Elbert... met assistentie van Lianne Bruins. Samenstelling Nora Romanesco en presentatie Frank van Dijl. En dan gaan we nu horen wat er op het rolletje staat uit het doosje vol geluk. En bescheiden geluk, de beste vorm van geluk. Nou... Wij kijken altijd natuurlijk uh, in, in hoe het uh, van toepassing is op het uh, onderwerp. Hè? Maar uh, de vorm van het geluk, dat is in dit geval dan misschien de vorm van de VO. Ja, het is in elk geval het stem tot nadenken dit. Ja, gek. dat is uh, altijd de bedoeling. Dankjewel uh, Mathieu Besseling voor je... Vroege komst naar de studio in Hilversen Graag om over je vak te praten en over je passie, want dat is het. Uh, bedankt ook uh, uh, Gert Bouwland, de sterren van de vraag die we aan bod hebben gehad. Ja, wij gaan er gewoon uit. Uh, volgende week dus, uh, zit hier Nora Romanesco weer. En uh, ik ben er over uh, drie weken, geloof ik. Straks na het uh, NOS-journaal van uh, 7 uur het Radio 1-journaal. En dat wordt vandaag gepresenteerd door Bert van Sloten. Prettig weekend. Dankjewel.